6 uur. Het NOS-journaal. Ewout de Jong. Goedenavond. Hulpgelden voor Griekenland niet genoeg, blijkt uit vertrouwelijk rapport. Extra kamerdebatten over de eurocrisis levert weinig op. En Libië bereidt zich voor op groot bevrijdingsfeest. Het weer vanavond en vannacht, weinig bewolking met minima tussen 2 graden in het noordoosten en 6 in het zuidwesten. Want in maart komt er vorst aan de grond voor. Morgen is het, net als vandaag, droog en zonnig met een stevige zuidoostenwind. Het wordt 11 graden in het noordoosten en 14 in het zuidwesten. Vanaf dinsdag wordt het wisselvallig met bewolking en wat regen. Het noodhulppakket voor Griekenland is niet groot genoeg. Dat blijkt uit een vertrouwelijk rapport van de Europese Commissie, de Europese Centrale Bank en het Internationaal Monetair Fonds. Om de Grieken een faillissement te besparen, moeten de eurolanden minstens 250 miljard euro uitkeren. Het rapport is besproken tijdens de ontmoeting van de Europese ministers van Financiën in Brussel vandaag. Correspondent Tijn Sade. Ik heb het hier nu ook voor me. Ja, het is zo'n acht of tien pagina's tellend rapport. Dat ging op een gegeven moment rondslingeren. Dat komt wellicht uit de hoek van Financial Times. Die hebben het weer eerder gekregen. Op dit moment zitten minister van Financiën De Jager en zijn collega's, zijn collega's uit Europa. zitten met datzelfde document nu te vergaderen. Die zullen ook zeker niet geschrokken zijn. Die zullen waarschijnlijk ook al veel eerder ingelicht zijn. Nou ja, in ieder geval, het strictly confidential is er natuurlijk al lang af. Iedereen weet het al. Het slingert al overal rond. Het is uh, uh, geen schrik meer voor de jager, maar het is natuurlijk wel een schok als je leest hier uh, dat, uh, ja, die, uh, die schuld van Griekenland. En om dat op te lossen, dat daar in het ergste geval zelfs 444 miljard uh, in, nog ingepompt moet worden. Nou ja, het huidige noodfonds is, uh, schiet zelfs tekort, dat is 440 miljard. Ja, en is het, uh, denk je dat de Europese regeringsleiders... dat hulpbedrag ook uh, op gaan schroeven, denk je? Lijkt mij uh, uh, absoluut geen optie. Ik denk dat ze nu, en dat wil Duitsland ook... en Nederland in zekere mate ook, dat ze nu echt aan het vergaderen zijn... en dat dat morgen ook met de regeringsleiders die dan naar Brussel komen... ook besproken zal gaan worden... dat een heel groot deel van die Griekse schuld kwijtgescholden kan, zal gaan worden. Dat is eigenlijk de enige optie. En dan hebben we het over wellicht zelfs 25... 50% en misschien zelfs 80% kwijtschelding. En dat was tijdens Sade in Brussel. In Den Haag is het debat over de eurocrisis bijna afgerond. Een ongebruikelijk debat, want op zaterdag, sinds begin vorige eeuw, niet meer gebeurd. Verslaggever Wilco Boom heeft het wat opgeleverd. Nou, Niet heel veel concreets, maar het is wel duidelijk geworden... dat de regeringspartijen VVD en CDA en toch ook de oppositiepartijen... PvdA, D66 en GroenLinks het kabinet wel steunen... als het gaat om de aanpak van de eurocrisis en de problemen in Griekenland. Dat was al zo de afgelopen maanden en dat blijft ook wel zo. Er is overigens zojuist nog wel enige spanning ontstaan... tussen die drie oppositiepartijen en premier Rutte... omdat hij alle moties van die partijen afwijst. En dat doet hij niet, omdat die het nou zo oneens is met de inhoud. Maar hij vindt dat ze de onderhandelingsruimte van het kabinet... van hemzelf en minister De Jager van Financiën in Brussel beperken. En daarom wil hij die moties niet. Nou, uh, uh, uh, Jolande Sap van GroenLinks die vroeg zojuist een schorsing aan... zodat zij zich achter de schermen nog even kan gaan beraden. Hoe dat gaat aflopen is uh, nog niet helemaal bekend. Het is wel pikant, want uh, premier Rutte... heeft de steun van die drie oppositiepartijen nodig... omdat zijn vaste gedoogpartner, de PVV van Wilders tegen het Europe beleid is. Dus ja, uh, helemaal op het eind wordt het uh, toch nog een klein beetje spannend dit blad. Ja, uh, eerder zei je dat het uh, best wel saai was, ondanks dat het echt uh, heel lang geleden is dat de Kamer op zaterdag uh, heeft gedebatteerd. Ja, hoe komt dat toch allemaal? Nou ja, er werd heel veel van verwacht, uh, omdat de Kamer nooit debatteert op zondag, en omdat de Kamer dat nu wilde, omdat er morgen een top is van uh, Europese regeringsleiders in Brussel. Maar ja, de afgelopen dagen werd duidelijk dat er woensdag nog, nog zo'n top komt van Europese regeringsleiders, dat morgen eigenlijk alleen maar een voorbereiding is op die vergadering van woensdag. Ja, en daardoor ging dat debat een beetje als een nachtkaars uit. Want de top woensdag, dat wordt echt de beslissende top. Ja, en bovendien sprak uh, premier Rutte vandaag met mail in de mond... omdat hij zichzelf en minister De Jager niet voor de voeten wil gaan lopen. Hè, die onderhandelingsruimte, die ik eerst eerder al noemde, uh, niet wil beperken. Ja, dat was een beetje een tegenvaller... voor wie vandaag politiek vuurwerk had verwacht. En een aantal fracties vond het best frustrerend... zoals uh, Arie Slob van de ChristenUnie. Dit was een historisch debat vanwege het feit dat we voor het eerst sinds 1918... als parlement weer op zaterdag hebben vergaderd. Maar het was ook het debat van de onbeantwoorde vragen... en het debat van de kaarten tegen de borst. Van onder andere de coalitiepartijen, die wachten op een totaalpakket. Wat, en dat weet iedereen, als het er uiteindelijk ligt... toch ook stikken of slikken zal worden. En waarschijnlijk ook zelfs maar één keuzemogelijkheid tekenen bij het kruisje. Ja, woensdag is er weer een eurotop van de regeringsleiders, je zei het al... Ja, had de Kamer dit debat beter niet kunnen uitstellen? Ja, eigenlijk lijkt het daar wel, uh, wel op. Hè? De Duitse bonddag, het Duitse parlement doet dat ook. Die debatteert pas na het weekend voorafgaand aan de extra top... met de bondskanselier Angela Merkel. En de Kamer had er natuurlijk nog voor kunnen kiezen het debat van vandaag uit te stellen. Maar kennelijk durfden ze dat niet meer. Het was ook een beetje angst dat het zou worden gezien... alsof de fracties het bij nader inzien niet meer belangrijk vonden. Dus het ging door in de wetenschap dat het een stuk minder belangrijk was geworden. Omdat die regeringsbeleiders niet morgen, maar pas woensdag die finale knopen gaan doorhakken. Oké, okay. nou we spreken je dan ongetwijfeld weer. Dankjewel, Wilco Boon. Dit is het NOS Journaal Het Ewout de Jong. En Libië maakt zich voor, op voor bevrijdingsdag. Morgen is het groot feest in Tripoli als het land officieel bevrijd wordt verklaard door de overgangsraad. Maar ook in Misrata en in Benghazi en andere grote steden natuurlijk wordt feest gevierd. Reizend verslaggever Lex Runderkamp is in Benghazi. Uh, Lex, waarom ben je in Benghazi eigenlijk? Nou ja, we hoorden waren we in Tripoli, uh, de hoofdstad waarvan je denkt nou, dat is toch de plek om Libië te, vrij te verklaren. Ja. Hoorden wij ineens dat dat feest verplaatst was naar Benghazi. Uh, dat is de stad uh, in het oosten van Libië waar de opstand ooit begonnen is uh, en waar uh, de, de langste uh, de gevechten hebben plaatsgevonden. Dus die waren er eerst bij. En toen hoorden we dat er uh, uh, vandaag ook uh, een vliegtuig vanuit uh, zijn binnenlandse vlucht in Libië, ook bijzonder, vanuit Tripoli naar Benghazi zou vliegen, waarin een aantal journalisten mee mochten en uh, 200 rebellen uit Benghazi die de afgelopen maanden uh, geholpen hebben het land uh, van Gaddafi te bevrijden. Dus daar zijn we nu mee gevlogen en zijn vanmiddag in Benghazi aangekomen, waar we dus morgen ja, de officiële verklaring van het bevrijdverklaren van dit land kunnen, kunnen meemaken. Het is, ja, het, het, aan de ene kant is ook... Ik heb met mensen zitten vragen, spreken van wat, wat, waarom zou je... Denken jullie dat de Benghazi is en niet daar? Mm -hmm. Er is een ideologische reden te bedenken, namelijk... Ja, dat, die, dat de stad zijn eer verdient... voor alle, alle gevechten die ze in de Libische vrijheidstrijd gedaan hebben... Er wordt ook gespeculeerd dat er een praktische reden zou zijn dat het in Benghazi is. Omdat kennelijk wat, flink wat internationale gasten verwacht worden. En Benghazi is op dit moment nou eenmaal een veel veiliger gebied dan nog is. Maar kan je dan ook al eigenlijk hier wat zien van de machtsstrijd... die uh, al is voorspeld, die in Libië van start zal gaan? Tussen steden, regio's, stammen en dat soort? Ja, ik denk dat je dat, dat, dat, je dat zeker je zo, zo moet inschatten. Er is natuurlijk een... Deze oorlog is begonnen in deze regio, maar is uiteindelijk in, in de stad Miserata, die, die het langste echt bestookt is en die het zwaarste lijden heeft gehad. Ja, die, die milities uit die stad die zijn uh, ook betrokken geweest bij het uh, te, te pakken nemen van, uh, van uh, Gaddafi. Dus die eisen de, de, de eer op. Er, zijn, er is ontzettend veel gevochten door de mensen uit de bergdorpen in het zuiden van Libië. Die hebben ook enorm opgetrokken naar de hoofdstad om het mogelijk te maken... de hoofdstad uh, dat die ook in de handen kwam van de rebellen. En dan heb je dus al die regio's die hebben eigenlijk gevochten... om. Uh, ...tripoli te bevrijden. En je merkt wel dat... ...ik weet niet of je moet zeggen dat ze politieke invloed daarom terug willen hebben... ...maar in ieder geval dat ze erkenning willen... Of ...ook vanuit de buitenwereld... ...dat zij net zo belangrijke gevechten en waarschijnlijk belangrijker gevechten geleverd hebben... ...dan de inwoners van de, de hoofdstad zelf. Oké, okay. dankjewel Lex Runnekamp. Morgen groot feest in Libië en dan spreken we je weer. En morgen kiest Tunesië een grondwetgevende raad. Het is een eerste stap richting een democratisch Tunesië... nadat in januari president Ben Ali na bijna 25 jaar werd afgezet. Midden-Oosten deskundige Bertus Hendricks van instituut Klingentaal is in de hoofdstad Tunis. Bertus, je hebt met mensen gesproken daar. Kijken de Tunesiërs uit naar morgen? Ja. Dat is wel het overwegende indruk die ik heb. Ik heb het hele land doorgekroost in het zuiden en, in, en natuurlijk ook in de hoofdstad Tunis met heel veel mensen gesproken. en ja, Heel veel mensen kijken hoopvol uit naar morgen en zeggen ook allemaal, we gaan stemmen, we hebben ons ingeschreven. Maar ik moet zeggen, er zijn ook toch wel een, een groot aantal sceptici en dan met name in de arme wijken van de steden en op, de arme gebieden op het platteland, want die hebben zoiets van, ja, het is eigenlijk nog allemaal maar bij het oude gebleven. Uh, we zien weinig veranderingen. dus is nog steeds dezelfde grote werkloosheid. Dus die, die verwachten er weinig van. En, een enkeling daarvan die heeft niet eens de moeite genomen om zich als kiezer te laten registreren. Maar ik denk dat uh, over het geheel genomen ja toch wel uh, met uh, verwachting en uh, hoop, vooral hoop, uh, wordt uitgekeken naar het resultaat van morgen. En wie doen er allemaal mee? Ja, te veel om op te noemen. Er zijn meer dan honderd partijen en, en duizenden uh, kandidaten. Uh, maar goed, uh, die zullen het allemaal uh, niet redden. De meeste van zijn totaal uh, onbekend. Uh, maar de belangrijkste uh, zijn, om, om te beginnen, de, de uh, NAGDA-partij. Dat betekent wedergeboorte. Zeg maar de Tunesische variant uh, van de moslimbroeders. Die als ik afga op mijn, de indrukken tijdens mijn reizen door het land... een hele sterke uh, prestatie morgen zullen neerzetten. En uh, ze, zeggen, ze denken zelfs uh, dat, ze, ze zelf denken ze dat ze wel de helft van het aantal stemmen zouden kunnen binnenhalen. Dat moet ik nog zien, maar het staat voor mij wel vast dat die een enorme uh, invloed zullen hebben. En waarschijnlijk als grootste tevoorschijn zullen komen. Dan heb je de TAKATO, dat is een blok hè, of een forum voor werk en vrijheid. Dat is een, een niet-religieuze partij uh, die een soort coalitie vormt van, van heel veel uh, groepen. En dan heb je nog de PPD, de, de, de progressieve partij van een oud opposant van Ben Ali, van meneer Chebbi, die jarenlang in het buitenland heeft gezeten. En dan heb je de, de, naar de Franse afkorting de PDM, dat is de partij die staat voor een democratische moderniteit. Dat is vooral een coalitie onder, rond de vroegere communisten die erg sterk tegen Ennachta zijn gekeerd. En dat zijn eigenlijk de belangrijkste. Plus nog een heleboel onafhankelijke lijsten, waarvan men vermoedt dat daar veel leden van het oude regime onder een nieuwe proberen mee te doen. Want de oude partij van Ben Ali die is uh, ontbonden en die kan uh, niet meedoen. Goed, er valt dus heel wat te kiezen. Morgen zijn die verkiezingen voor de grondwetgevende raad. Uh, ik dank je wel voor je deskundige commentaar. Bertus Hendricks van het instituut Klingendaal. De Nederlandse baanwielrenners stellen teleur op de Europese kampioenschappen in Apeldoorn. Op de tweede dag van de EK worden de medailles op de sprint vanavond pas verdeeld. Maar het is nu al duidelijk dat de Nederlanders geen ereplaatsen zullen behalen. Verslaggever Sebastian Timmerman over de slechte dag van de Oranje-equipe. De sprinter die nog het verste kwam was Teun Mulder. Hij ging eruit uiteindelijk in de kwartfinale. Verloor met 2-0 van de Fransman Kevin Ciro. En dat is op zich geen schande, want Ciro behoort tot de beste sprinters ter wereld. De grootste teleurstelling was toch bij de vrouwen. En dan vooral bij Willy Canes. Die al in de eerste ronde werd verslagen door een jonge onbekende, onbekende Spaanse Tania Calvo. En dat is toch een flinke tegenslag voor Willy Canes. Die 2,5 jaar geleden nog gewoon zilver pakte op het wereldkampioenschap. Daar moet uh, toch wat gaan gebeuren. Willy Kanes heeft veel last gehad van de rug. Maar blaakt ook niet van het zelfvertrouwen. Daar is werk aan de winkel voor de sprintcoach, de Duitse René Wolf. Yvonne Eigenaar, de andere Nederlandse vrouw, ging er ook al in de eerste ronde uit. En datzelfde gold bij de mannen voor Roy van den Berg. Het Omnium, daar zijn we mee begonnen. Drie onderdelen vandaag en drie onderdelen morgen. Daar worden dus morgen de medailles uitgereikt. Bij de vrouwen hebben we één onderdeel gehad. Er gaat kisten Wild aan de leiding, want zij won de 250 meter. Dat is een tijdrit over één ronde met een vliegende start. Bij de mannen twee onderdelen achter de rug. Jenning gaat staat dertiende. De leiding is in handen van de Italiaanse beroepsrenner Elia Viviani. En dan is er verkeersinformatie... Bij de AMW bezig, René Passet. Met een paar files rond Utrecht en Amsterdam. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort, bij knap het Nuidenberg, 2 kilometer. Ze zijn daar bezig met een spoedreparatie, daarom zijn er twee rijstroken dicht. Richting Amsterdam loopt het ook vast, bij Muiderslot, 3 kilometer. Op de A12 Arnhem-Utrecht, tussen Maarsbergen en Driebergen, langzaam rijden. Op de A13 Den Haag-Rotterdam, een korte file bij de Afrit Berkwijn rode reis, 2 kilometer. De rechte rijstok is er namelijk dicht. En er staan twee files op de A28, zwollen naar Utrecht. Tussen Strandhorst en Strand Nulde drie kilometer. En een stuk verderop tussen Leusden en Soesterberg, nog eens drie. De hoofdpunten van het nieuws. Volgens een vertrouwelijk rapport moet het noodhulppakket voor Griekenland fors worden uitgebreid. De Tweede Kamer debatteert over de eurocrisis, maar premier Rutte kan weinig zeggen. En Libië bereidt zich voor op een groot volksfeest. Morgen wordt het land officieel bevrijd, verklaard. En dit was het NOS-journaal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 Goedenavond en welkom bij Pavlov, het Radio 1-programma over het menselijk gedrag. Je stem zegt meer dan je denkt. De indruk die we bij anderen achterlaten wordt voor 38% bepaald door de klank van onze stem... en maar voor 7% door dat wat we zeggen. Dus of je hoog of laag, zacht of hard, schel of warm klinkt... heeft invloed op de boodschap die je overbrengt. Maar daar zijn we ons nauwelijks van bewust. Psycholoog Elisabeth Ebbing wil dat graag veranderen... en daarom schrijft ze het boek Ik Hoor Het Aan Je Stem. En zij zit hier aan tafel. We hebben ook live Muziek straks van Marijn van der Meer. Maar eerst China, waar vorige week een tweejarig meisje... twee keer werd overreden, zonder dat omstanders haar te hulp schoten. Een beveiligingscamera heeft het allemaal vastgelegd... en daarom kunnen we die beelden ook allemaal zien. Hoe kan het toch dat niemand iets deed? Is dat gedrag typisch voor Chinezen of is er iets anders aan de hand? We praten erover met Bettine Vriesekoop die China heel goed kent... vanwege haar indrukwekkende sportcarrière en vanwege haar correspondentschap voor NRC Handelsblad. En we praten er ook over met psycholoog Marco van Bommel. Hij doet onderzoek naar het gedrag van omstanders... en het zogenaamde bystander-effect. Hebben wij hier aan tafel allemaal dat filmpje gezien? Ja. ja. Lisbeth? Ja, ja. ja het het, is... uh, je wordt er koud van als je het ziet. Ja. Heel, heel eng. Uh, voor de mensen die het niet gezien hebben. Je ziet dus een busje. Die het rijdt in een vrij druk straatje. steekt een kindje half over. En dat busje rijdt over dat kind heen. En daarna uh, lopen de mensen er gewoon voorbij. Terwijl dat kind 18 mensen hè, lopen e er gewoon voorbij. Terwijl het kind gewoon op straat bloedend ligt. En dan komt er weer een busje. En dan rijdt er ook weer over. En uiteindelijk komt er een mevrouw die de straat aan het schoonmaken is. En die pakt dat meisje op. Maar ja. Te laat natuurlijk. Bettine, in hoeverre is dit gedrag uh, uh, typisch voor het China van nu? Um, het is denk ik uh, niet uh, typisch Chinees. Uh, het is wel typerend voor het China van nu, dat zeg je goed. Um, ja, dat, is, dat vergt even wat uitleg natuurlijk. Uh, ik denk dat uh, als, we, als we weten waar China vandaan komt, China is natuurlijk altijd. Uh, een feodale maatschappij geweest. Um, daarna kwam, uh, het, toen het keizerrijk viel, toen hebben we Mao gehad. Uh, toen kwam Mao, die, uh, die uh, uiteindelijk de, zeg maar de religieuze van kant van China toch een beetje heeft wegproberen te moffelen. Dus uh, zeg maar de, de, de ideologie, uh, de religie, uh, de medemenselijkheid die toch voortkomt uit het Confucianisme, die is verdwenen. Sinds echt het en, confucianisme heel erg een nadruk op op op medemenselijkheid en Je, op je tijd helpen. en de bijvoorbeeld je moest elkaar helpen en Um, het boeddhisme natuurlijk ook. Het is nog steeds uh, natuurlijk wel in China, zeker na Mao. Maar het is ook lang weg geweest. En ja. er is natuurlijk nu een enorme vooruitgang... in de afgelopen 20, 30 jaar heeft plaatsgevonden. En dat heeft ervoor gezorgd dat heel veel mensen... heel veel snel rijk zijn geworden, maar ook mensen zijn achtergebleven. En mensen uit het platteland of van het platteland... die zijn naar de stad verhuisd. Ja. Die komen opeens eigenlijk in een soort tijdmachine terecht... Van 150, 200 jaar terug komen ze opeens gewoon in een moderne maatschappij. En daar moeten ze zich houden aan allerlei wetten, regels. En die moeten zeg maar, zich kunnen handhaven in zo'n maatschappij. Veel mensen zijn aan het overleven. Uh, en uh, da daarmee, uh, he, het, het rechtssysteem houdt geen gelijke tred met die uh, economische ontwikkelingen. Dus dat betekent dat er eigenlijk geen goede wetgeving is voor een heleboel dingen. Waardoor mensen uh, op sommige punten kwetsbaar zijn geworden. En ook uh, terughoudend. Bijvoorbeeld he, als het gaat om zo'n bystander effect dan. Uh, mensen hebben zoveel problemen, mensen worden zo onderdrukt... mensen moeten aan zoveel dingen voldoen... dat ze al problemen van zichzelf genoeg hebben. Maar, Plus, maar, maar, maar ja. Bettine, daar ligt een kind... Ja, dan ben ja. je toch niet bezig met... oh ja, ik, ik, ik moet dit nog doen, ik moet de huur nog betalen... ik moet zien dat mijn kind werk krijgt. Ik zou of... het zeggen, hè? Ja. Ja, je, dat... Maar uh, de, de chauffeur die dat kind dus heeft overreden... die is geïnterviewd hè? en heeft ook nog gewoon toegegeven... dat hij dus... hij was aan het bellen, ja. hè? omdat... Uh, zijn, zijn vriendin had het net uitgemaakt, hij was aan het bellen. En hij uh, overreed dat kind. Hij dacht, oh oh, dit is niet goed. Hij dacht meteen aan, oh nou, dit is mijn hele leven is eigenlijk weg. Verkwanseld, hm. omdat ik... Op moet draaien voor de kosten. Voor de gezondheidszorg voor, de, voor het gewonde kind. Ja. Hij zag in zijn spiegeltjes. is een spiegel dat het kind bloedde. En toen dacht hij: Nou, moet het maar dood. Want als namelijk, als je een als een kind een slachtoffer dood is. dan hoef je minder te betalen aan het slachtoffer. dan wanneer het gewond is. Dus dat speelt in de hoofden van dit soort primitieve mensen. Want het zijn het eigenlijk slecht opgeleide, helemaal niet opgeleide. Ja. primitieve mensen. Dus in zoverre is het wel. Typisch voor het China van nu. Typisch voor het China, maar niet typisch Chinees. Want als wij precies in diezelfde omstandigheden zouden zijn... dan zouden wij misschien hetzelfde doen. Ja. Eh, je dacht ook eventjes van... waarom lopen die andere mensen er dan omheen? Ja. Die hebben toch niet de indruk van... dan ben ik medeschuldig en moet ik gaan betalen? ja nou, maar Er zijn natuurlijk heel veel gevallen in China geweest... dat uh, in dit soort gevallen bijvoorbeeld een oud vrouwtje dat overreden was. En dat uh, iemand die een omstander die dat had gezien... Uh, die schoot hulp en vervolgens werd ze als slachtoffer aange of als dader aangewezen. En, uh, moest omdat je, ook je hulp biedt. De, hey, ja, omdat je hulp biedt. Dus, Daarmee beken je schuld. Ja, en vaak is dat is de, hè, dat zijn gevallen. Er is jurisprudentie eigenlijk, zou je kunnen zeggen, over... Ja. Um, hè, Bijvoorbeeld, uh, nou ja, dat is misschien niet helemaal hetzelfde... maar bijvoorbeeld een jongen, uh, een student uh, aan het conservatorium... die had zijn hele leven zes uur per dag piano gespeeld. Uh, die, die, die reed een vrouw aan, een boerin, in de provincie uh, Shaanxi, En nou, die stapte uit en die van alles schoot door zijn hoofd. Ik heb zo hard gewerkt, die jongens constant onder druk gezet... zoals veel mensen in China, moeten veel te hard werken enzovoort. En die had een fruitmes in zijn auto en die stak die vrouw helemaal dood... omdat die dacht van, oh oh, minder kosten. Minder kosten. Dat is ja, vreselijk. Dus uh, er, is niet er is geen wettelijke aansprakelijkheidsverzekering okay. bijvoorbeeld. Dat moet allemaal nog goed geregeld worden in China. Maar dat, dit, uh, dit vreselijke ongeluk met dat meisje... dat is vastgelegd op beveiligingscamera's... maar door televisiestations uitgezonden. Wat, wat zegt dat over China? Maakt het, maken ze zich er blijkbaar toch druk over dat dit gebeurt? Ja, of? ik denk dat dit nu echt een maatschappelijke discussie uh, op gang heeft gebracht... En, uh... Ja, er is dus een discussie over dat er duidelijke regels moeten komen. wanneer een burger in noodgevallen moet bijspringen. Dat is nu de discussie. Dus dat, dat daar duidelijke maar regels dat over moeten komen. Maar is dat een discussie van bovenaf? Of is dat ook waar de gewone discussie. mensen uh, uh, op de straat mee bezig zijn? Zijn die ook verbijsterd? Ja, iedereen is verbijsterd. Ja. Dit heeft toch echt wel uh, heel veel teweeg gebracht. Want ik heb daar mensen in China over gebeld. Mijn vrienden en uh, mijn voormalige uh, assistent heb ik daarover gebeld. Die zei, nou, iedereen heeft het er ook over. En iedereen heeft zoiets van. Wat, wat moet de oplossing zijn? Mensen spreken ook over van we moeten juist een beloning geven voor mensen die dus te hulp schieten. Maar ja, dan krijg je natuurlijk zo direct weer... dat mensen he, opzettelijk iemand gaan aanrijden... en dan vervolgens zeggen... hé, hey, wacht even, mag ik die 56.000 euro in mijn zak steken? Dus het is heel erg ingewikkeld. En ja, Er is nu sinds mei eigenlijk... moeten alle chauffeurs bijvoorbeeld een WA-verzekering hebben. Maar voordat iedereen dat weet... voordat dat toegevoerd is en zo... dan zijn we natuurlijk nog wel even verder... Psycholoog Marco van Bommel zit hier ook aan tafel. Um, nou, Henk stelde net de vraag al aan uh, Bettine Friesenkoop. Maar ja. kan zoiets alleen in China gebeuren? En toen zag ik jou heel driftig nee knikken. Ja, uh, nee, er zijn uh, uh, de afgelopen paar jaren echt wel uh, heel veel bewijzen geweest... dat dat het ook gewoon in de westerse wereld gebeurt. Uh, uh, ja, het onderzoek naar het bystander effect is echt uh, in de jaren zestig uh, ontstaan... doordat er een, een vrouw in, uh, in New York... Uh, voor twintig minuten lang werd aangevallen door een man. Uh, ze werd uh, gestoken met een mes en uiteindelijk uh, is, is, uh, is ze dood gegaan inderdaad. En, uh nou, de eerste verhalen waren dat er echt ook een dertigtal omstanders bij betrokken was. Die, die het hebben zien gebeuren, die niks hebben gedaan, die zelfs de politie niet hebben gebeld. Uh, uiteindelijk bleek het iets minder omstanders te zijn, maar er was inderdaad niks gebeurd. En daar is het echt mee begonnen. Uh, maar er zijn de afgelopen jaren ook in Nederland bijvoorbeeld, uh, in Amstelveen, was er een, uh, een automobilist uh, te water gegaan. En ja, er stonden ook iets van vijf omstanders bij. En ook uh, inderdaad, daarbij greep niemand in. En die automobilist is ook overleden uiteindelijk. En, want het, het bystander effect, dat is eigenlijk wat mensen doen die, de, de, wat de omstanders wel of niet doen. Ja, klopt. Ja. En wat, waarom doen mensen dan niks? Ja, over het algemeen uh, zie je dat uh, uh, als er meerdere mensen aanwezig zijn, uh, grijpen men, mensen minder snel in. En dat komt omdat ze uh, ja, de verantwoordelijkheid om in te grijpen aan anderen toewijzen. Dus uh, stel jij, jij bent de enige die zo'n die zo noodgeval ziet, dan ben jij eigenlijk... De enige die er iets aan kan doen en voel je dus misschien 100% zeg maar verantwoordelijk of iets dergelijks. Uh, maar er zijn, stel je voor dat er tien anderen zijn, dan denk je van ja, waarom zou ik het moeten doen? Waarom zou ik de moeite moeten nemen uh, om in te grijpen terwijl iemand anders dat ook kan doen? Uh, want ingrijpen is natuurlijk altijd best wel moeilijk, uh, eng, uh, het heeft eventuele kosten. Uh, dus uh, ja, je, je, je verplaatst die verantwoordelijkheidsgevoelens naar andere mensen. Maar als je een ongeluk ziet gebeuren, dan reageer je toch eigenlijk meteen of, of niet? Ja, dat zou je denken inderdaad. Maar hoe vaak zien we eigenlijk ongelukken gebeuren? Uh, gelukkig niet zo heel vaak. En over het algemeen is dus, als je zo'n noodsituatie ziet... is dat een soort van nieuwe situatie. Hè? Je weet niet precies hoe je daarmee moet omgaan. Uh, en wat mensen dan doen in nieuwe situaties... is kijken naar andere mensen, hoe die reageren. Uh, en als jij ziet dat die andere mensen ook niet reageren... dan ga je dus niet reageren. Zo, zo simpel is het. Het is een soort van spiraal van, van non-actie, als het ware. En sterker nog, als je weet hoe je zou moeten reageren... hoe je zou zo iemand moet redden... Um, en je ziet toch niemand uh, een, een hand uitsteken... dan denk je zelfs dat het misschien ongepast is om zo iemand te, uh, te helpen. Dus uh, ja, en ja. in China is het ook nog eens keer zo dat de familie, hè, in de, binnen de familie helpt men elkaar heel heel sterk. Dat is, mm -hmm. dat is uh, zeg maar, ook vanuit het confucianisme. Maar op het moment dat er iets eigenlijk gebeurt buiten de familie, dan is dat al veel moeilijker. Dan is daar een drempel, een enorme drempel die de mensen over moeten. En bovendien, ik denk dat het in het algemeen zo is... dat mensen moed moeten hebben dan. Heel erg moedig moeten zijn ja. om dan in te grijpen. Nou, niet, niet, die, die mensen zijn niet slecht... maar niet iedereen is even moedig om dan nee. in te grijpen. Maar wat Masja zei... weet je, van, je, je gaat er toch niet eerst over nadenken? Ja, je handelt precies. uit intuïtie. Het is toch meteen... Pats, er is iemand in nood, ik help. Ja. En dat blijkt dus niet zo te zijn. Nee, eigenlijk niet. Um, ja, er zijn... Dus we maken afwegingen in een split second. En een heel kort momentje hebben we al allerlei afwegingen weten ja. te maken. Ja, het is niet zo dat je daar echt met een rekenmachientje of zo staat... Uh, van uh, dit, is, uh, nee. uh, dit zijn de uitkomsten. Maar het, het, je maakt impliciet dus uh, onbewust echt wel een, een soort van rekensommetje... van wat levert mij op om uh, in te grijpen? Wat levert mij op om niet in te grijpen? Wat kost het me uh, om niet in te grijpen? En inderdaad uh, uh, zie je dat mensen zo'n rekensommetje maken. Uh, en welke argumenten zijn er dan om, om niet in te grijpen? om niet in te grijpen. Ja, of juist wel. Uh, nou, uh, bijvoorbeeld omdat andere omstanders niet ingrijpen... denk je dat het misschien niet nodig is. En zou je dan ingrijpen, dan... Nou ja, dan sta je voor aap, zeg maar. Dan, uh, dan, uh, of je doet iets wat, wat sociaal uh, niet uh, aanvaardbaar is. Tenminste, zo lijkt het dan op dat moment in ieder geval. Mm -hmm. uh, maar het is ook vaak eng om in te grijpen. Uh, uh, bijvoorbeeld bij criminaliteit uh, is er soms een dader aanwezig. Uh, in het geval van dit meisje, uh, als zij zo op de grond ligt. Ik zou eigenlijk niet precies weten wat ik moet doen. Uh, ik zou natuurlijk wel de politie en een ambulance kunnen bellen. Maar ik zou niet weten, moet ik haar optillen? Is dat, uh, maakt het alleen maar de situatie erger? Uh, dus er zijn allerlei factoren waar het ja, ingrijp best moeilijk is. Ze keken er niet eens naar. Nee, nee is is waar echt voorbij. Ja, ik, ik moet zeggen, dit, hier. dit filmpje was ook echt... Ik, ik, heb natuurlijk, ik krijg van iedereen filmpjes opgestuurd uh, ja. uh, als er weer zoiets gebeurt. Maar dit, zoiets heb ik nog nooit gezien, inderdaad. Ja. Uh, nee. Elisabeth Ebbing, je bent psycholoog. Heb, je, heb jij wel eens in een situatie gestaan die je dacht hier moet ik hulp bieden. En dat je een soort afweging ging maken van... moet ik het eigenlijk wel doen? Moet een ander het doen? Nou, ik ben wel één keer tussen twee vechtende mannen gesprongen. Nou. Maar het waren wel, <laughs> ze waren wel veel groter dan ik, maar ze waren ook wel, ik kende ze wel. Ja. En ze waren wel echt aan het knokken. Ja. En um, ja, ik denk maar, ik ben ook misschien een beetje een, een, een, een heetgebakerd iemand... En ik dacht, nou zit het uit. Uh, dus ik heb niet nagedacht. Het was wel een veilige omgeving. Het was niet op straat. Het was echt in ja. een gebouw waar, waar mm -hmm. wij, wat wij kenden. Ja. ja het, Marco? In, het interessante bij het bystander effect is dat we het niet per se dit soort uh, hevige situaties hoeft te zijn. Het is niet per se een gevecht of een meisje dat op straat ligt. Het kan ook gewoon iets heel simpels zijn. Hè? Uh, bijvoorbeeld als je een, een groeps-e-mail stuurt met een verzoek om bijvoorbeeld een. Uh, uh, wat we vaak op de universiteit doen, is uh, een groeps mailtje sturen... en dan vragen, hey, heb jij dit artikel of zo? En je ziet inderdaad in die, uh, in die e-mail staan dat dit verzonden is aan tien mensen. Dan denk je, nou ja, ik, ik ga dat artikel niet terugsturen. Laat dat maar aan een van die andere tien uh, over. Dat is makkelijk uh, om af te schrijven. Ja. Maar nou heb jij ook onderzoek gedaan naar uh, het effect van camera's. Uh, ja, daar ben ik in ieder geval nog mee bezig. Dus okay. ik kan er niet al te veel over zeggen. Nou, doe eens een tipje van de snijder. Oké, okay, nou, <laughs> het, het, het lijkt eraan als je... Het, het, als je mensen aan hun reputatie laat uh, denken... Uh, en dat kan bijvoorbeeld door een, een camera uh, um, uh, vlakbij ze neer te zetten. Uh, want je ziet bijvoorbeeld mensen, als, als je een camera voor ze neerzet, gaan ze zich altijd op hun best gedragen. Ze doen hun haar even netjes en zo. En uh, ja, dat soort dingen. En inderdaad, als, als, als mensen zo'n camera zien, dan, dan, dan uh, proberen ze zich inderdaad beter voor te doen. Of uh, proberen ze hun, uh, hun beste kant te laten zien. En dan zie je inderdaad dat het bijzijn-effect iets minder is. En, dus uh, eigenlijk als, als, die, als die mensen ja. in China uh, hadden geweten dat er een beveiligingscamera uh, de straat aan het filmen was, dan was ja, ze misschien wel. Het zou misschien kunnen, maar ik denk dat er op de straat iets te veel factoren zijn en dat zo'n camera echt totaal niet zichtbaar is. Uh, maar misschien als het een hele grote was, uh, knal oranje of iets dergelijks, ja. dat het dan misschien anders was geweest. Maar ja, ik, ik kan er nog niks zeggen over of dat op straat zou werken. want dat is echt. Uh... Hoe kan je ervoor zorgen dat je toch wordt geholpen als je nou ja, zelf slachtoffer bent of, of ziet dat er iemand uh, slachtoffer is? Hoe, hoe kan je ervoor zorgen dat er toch actie wordt ondernomen. Ja, als je zelf slachtoffer bent, uh, dan is het altijd heel belangrijk om uh, niet gewoon hulp hulp of zo te roepen, maar echt één iemand aan te wijzen. Uh, een hele spe specifieke commando geven is ook heel erg goed. Bijvoorbeeld um, uh, jij daar in het rode shirt, uh, uh, bel 112. Ja. Uh, niet gewoon zeg bellen politie, maar geef ze echt specifieke aanwijzingen. Maar dat kan je maar beter. Dat... dat kan natuurlijk alleen maar als je als je aan uh, omstander bent. Want als je ja, slachtoffer bent, dan is dat dan, heel moeilijk. Dan. dan dit meisje bijvoorbeeld had dat ja. nooit kunnen doen. Nee. Maar die was ook twee. Een andere discussie ja, is hoe kan tien, het dat zo'n meisje... Dat, dat vroeg ik me meteen af. Waarom dus liep ze ik, daar? Waarom liep zo'n meisje daar? Ja, want je weet hoe gevaarlijk China is. Ik heb er zelf een paar jaar gewoond met ook een klein kind. Ja. Uh, en kijk, natuurlijk, die arme mensen... Die, uh, dat zijn uh, gewoon arme boeren, uh, boeren dat, die ouders van het kind... Dus die hebben geen geld om een oppas te betalen. Die hebben het zelf waarschijnlijk druk. Dus dat kind loopt daar. Ja. Waarom weet ik ook niet. Uh, hè, dat komt ook door die sociale situatie. Dat, dat migrantenarbeiders moeten keihard werken. En hebben ja. geen kinderen opvangen enzovoort. Dus die laten die kinderen onbewaakt. Daardoor worden er ja. ook 70.000 kinderen per jaar ontvoerd. Ja. Hè, dat is een sociaal probleem. Ja. Dus het is niet zozeer dat die mensen daar lopen. Want er zijn ook, ik heb in China gewoond en elke dag de China Daily gelezen. En hoe vaker niet berichtjes in stonden. dat mensen te hulp schoten. in onmogelijke situaties. en elke keer waren er nieuwe helden. Maar die verhalen die zien we ook niet. China nee. is een heel groot land, een heel extreem land. Dus dit soort verhalen komen ook naar buiten. Maar ja. er zijn ook tal van verhalen waar mensen wel behulp te hulp schieten. Ja. Hoe wordt er nu eigenlijk gereageerd op die vrouw. die uh, de, de straatveegster. die dat meisje aan de kant heeft uh, geschoven? Hoe wordt er nou, gereageerd? in eerste instantie was het uh, zo van. Uh, waren er waren zelfs mensen die zeiden van, uh, ja, maar dat deed ze alleen maar om uh, een soort heldin te worden. Om, hè, uh, bedoel, het wordt van alles gezegd natuurlijk. Maar die vrouw uh, die heeft ook gezegd, wie ben ik? Ik ben maar een arme straatveegster, wat heb ik te verliezen? Nou, en ja. dat is natuurlijk ook typisch voor China, zijn opmerking. Maar, maar, maar dit geheel moet toch uitmonden in de laatste vraag, geloof ik. Als we het over moralen hebben, dan dat denk je dat begint bij empathie, bij inlevingsvermogen. Ja, maar, maar dat wordt het, niet eh, onderwezen bijvoorbeeld in het onderwijssysteem. Nee, maar komt je, dat totaal niet voor in China. Maar je, je hebt Frans de Waal, dat is zo'n man die primaten, die grote apen bestudeert. En die zegt, die kunnen elkaar helpen zonder dat ze meteen een wederdienst verwachten. Gewoon uit aardigheid. Maar, als maar ik zeg al, en heel Bommel, veel mensen doen dat ook. Maar dit gebeurt ook. Ja, dat ja. zijn mensen. Maar als ik naar Marco van Bommel luister, denk ik... Ah, er zit dus alleen maar afweging in ons. We doen bijna alles nou, als we denken... we worden er zelf in ieder geval niet slechter van. Het probleem is inderdaad die afweging. Het, het lijkt er ook op als mensen zeg maar, uh, niet zo geïnhibeerd zijn... dat ze dan wel ingrijpen. Uh, dus, dus inderdaad uh, misschien dat, uh, dat mensen er inderdaad te, gewoon te veel over nadenken... en dat er dan te veel sociale processen plaatsvinden... Uh, uh, maar ik, ik vraag me ook af of het wel echt moraliteit is. Hè? Want die, proces, die processen zijn gewoon zo sterk... dat zelfs mensen zichzelf niet zouden helpen Bijvoorbeeld als ze rook uit een kamer zien komen en niemand doet wat. Aha. Uh, dus, dus ze zouden zichzelf liever laten verbranden bijna... dan dat ze er iets uh, uh, van zouden zeggen of de brandweer zouden bellen... of de kamer zouden verlaten. Even, even nog één ding. Ja. Um, want um, het is in China nu gesprek van de dag, hè, uh, wat er is gebeurd... Um, wat gaat er gebeuren als er morgen weer zo'nzelfde situatie is? Marco? Nou, wat, wat ik in ieder geval weet van het bijstandereffect is... Uh, zodra je uh, als persoon er iets over weet en je komt zo'n situatie tegen... Uh, dan ben je meer geneigd, omdat je er nu kennis over hebt, om dan wel in te grijpen. Dus uh, inderdaad, die media-aandacht kan een positieve uh, invloed ja. hebben op uh, dat... dat bij, op een volgende keer dat zoiets voorkomt. Ja, ja. ja, nee, bijvoorbeeld met de vondeling leggen... bijvoorbeeld iets heel anders in China. Maar als mensen niet weten dat die kinderen geholpen worden... kunnen worden later, of dat ja. er fondsen zijn daarvoor... dan leggen ze zo'n kind op de straat. Weten ze dat, dan denken ze... oh, misschien heeft mijn kind nog een kans. Ja. Ja, dus het is gewoon ook inderdaad opleiding, kennis... Uh, al dat soort uh, dingen helpen mee, denk ik... om uh, ervoor te zorgen dat mensen een ander gedrag vertonen. Beschaving is er niet van niks. Ja. Dit is tot zeven uur Pavlov. Ja, uh, het is vijf over half zeven, tijd voor muziek. Begin dit jaar kwam zijn eerste album uit, Rest of Days, van Marijn van der Meer. Hij toert op dit moment met de popronde. En dat is een reizend festival waar 25 opkomende Nederlandse bands... op dezelfde avond optreden in dezelfde stad. Maar vanavond is Marijn van der Meer hier. En hij speelt in Pavlov het nummer Rest of My Days, Marijn van der Meer. Oh, rest of days, I'm coming home to see, coming home to see. And oh, rest of life, I'm coming home to feel, coming home to feel. My rested feet will travel through the land, travel far from me. And my rested hands will hold the ones I meet when the day. long to heal I'm gonna try to be the promise I will keep I won't let time van der Meer met de Rest of the Days. Uh, aanstaande donderdag speelt Marijn van der Meer in Enschede... waar de popronde dan die stad aandoet. En wil je meer weten over andere optredens van Marijn van der Meer... ga dan naar zijn website www.marijnmusic.com. Ja, je kunt meer met je stem dan alleen maar woorden uitspreken. Je klinkt zoals je denkt dat je bent. Dat schrijft psycholoog Elisabeth Ebbing in haar pasverschenen boek. Ik hoor het aan je stem. En het is goed om je daarvan bewust te zijn... want je bereikt meer met de manier waarop je iets zegt... dan met wat je zegt. Elisabeth Ebbing zit hier aan tafel. Ja. Laten we eerst even naar een voorbeeld luisteren. Ja, mijn zwakheid is dat ik een workaholic ben. Mijn vrouw is er wel eens spottend. Dus er is niks mee te doen, dus dan gaat hij de vuilniszakken buiten zetten. Hij zal altijd iets willen doen, dus dat noem ik een zwakheid. Dat is ook een beetje de drijfveer. Voor de is die drijfveer heeft zich geïntensiveerd. Wie dus had dat gezegd van mijn betrokkenheid. Ja, kon je het goed horen? Ja, ja. nou niet zo heel goed, maar ik, ik, ik, ik hoor Ruud Lubbers. Ja. En uh, dit is een, uh, een uh, scherp geluid. En dat geeft hem, in dit, in dit ge, ge, fragment is die intiem... maar in principe geeft hem dat... Uh, uh, uh, heel, duidelijk, heel duidelijke klank. En het is dus onmiskenbaar. En dat is een machtig geluid. Er is niet omheen te gaan. Juist omdat het scherp is. En dus penetrant. En dat is hier ben ik. Maar hij zegt op zich wel ook dingen. Dat hij een, een workaholic is. En dat... dat um, uh, het lijkt me best wel lastig als, je, um, als ja. hij gewoon iets aardigs zegt. Het klinkt meteen zo streng allemaal. Ja. Dat is, het, dat is het nadeel als je in één klank blijft hangen. Dan kun je dus niet verschillende uh, uh, uh, manieren van contact maken... Uh, uh. Gebruiken. Je blijft aan de één kant hangen. Ik wil dat dus even één ding zeggen. Jullie zeggen, ik ben psycholoog. Ja, ik ben psycholoog. Maar ik ben daarna twintig jaar lang operazangeres geweest. En dat is eigenlijk de reden. En dat is de, de reden waarom ik zo met de stem verknocht ben geraakt. En waarom ik in mijn uh, eigen leven... en ook in steeds meer stemmen om me heen... steeds meer ben gaan horen. Dus dat is wat er in het boek staat. Ja, maar het is wel grappig. Want eigenlijk wat er nog meer in je boek staat... is eigenlijk hoe je uh, jezelf... dus eigenlijk de, de, je eigen psychologie... Uh, uh, wat meer vorm kan geven door middel van je stem. Dus met je stem ja. kan je bepalen hoe je overkomt. Dat is het. En dat ja. is natuurlijk Het is heel grappig. Je, je, uh, je stem gehoorzaamt wat je van jezelf uh, laat zien. He, dus mensen die zichzelf klein voelen, die hebben meestal ook een wat kleiner geluid. Hey, ik ben nou helemaal bescheiden. Mensen hoeven mij niet zo te horen. En, en dan komen ze in een vergadering waar ze zich moeten laten horen. En dan worden ze helemaal uh, gestrest, want dan komt die stem niet. Um, en um, mensen die zoiets hebben van, nou, ik ben nou eenmaal een, een enthousiast iemand. Nou, die krijgen meer dit geluid. Snap je? Dus hoe je denkt dat je bent, zo klink je ook. Dat is de ene kant. Maar er is ook zoiets dat als je jezelf de ruimte geeft, of als iemand je daar tips voor geeft, dat je je stem anders kunt gebruiken, dan kan dat ook een heel ander gevoel teweeg brengen. Dus het werkt ook echt wel twee kanten op. Maar kan dat dan ook, dat heeft dus ook invloed op je persoonlijkheid dan? Ja, maar nou, als je t, de persoonlijkheid hoeven we er niet per se bij te halen... want dan ga je uit van een soort van uh, zo ben ik. En het is ook heel, ga, heel vaak van wat wil ik nou eigenlijk? He, wil, uh, ik, wil ik hier uh, uh, een punt maken of wil ik juist weten wat jullie uh, uh, zeggen? En dat zijn twee heel, heel verschillende klanken. Maar je hebt toch ook gewoon uh, de stem die je hebt? Gewoon, uh... ja. Ja, en het grappige is, en dat heb ik in dit werk... ik doe dat nou een jaar of nou bijna tien... Um, ik heb zoveel uh, kleine stemmen of, of geknepen stemmen... of, of botte stemmen gehoord. En ik heb bijna bij al die stemmen gemerkt... dat ze binnen tien minuten ook dat hele andere spectrum hmm. kunnen gebruiken. Alleen, je doet het niet. Dus het is een gewoonte. Dus je moet niet zeggen, ik heb die stem, maar ik doe die stem. Maar ben je dan nog wel... Jezelf, zal ik ja. maar zeggen. Ja. ja, dat is een beetje van als je Engels en Frans kan spreken... en Nederlands, ben je dan nog wel Nederlands. <laughs> nee. ja, ik, ik zit nou, aan ik... Uh, uh, Thatcher te denken. Komt ja. ook in je boek voor, geloof ja, ik. Ja. Die is toen ze premier werd, of vlak ja. voor de... ging ze haar stem... Verlagen. Ja, dat is, een, dat is een fabeltje. Nee, de, je kan het horen. Nee, je kan het niet horen. Je <laughs> kan in mijn boek lezen. Hier, er staan, in mijn boek staan van die leuke QR-codes en dan kun je die filmpjes die erbij staan uh, beluisteren. En dan ja. heb ik een filmpje van Thatcher, jonge moeder op de bank. Ja. En Thatcher, twintig, dertig jaar later, op de toppen van haar macht. Ja. Het timbre is eigenlijk niet veranderd. Maar, maar toch wat is je veranderd is. Dat ze veel meer ruimte innemen. Aha. Dus ze zegt socialism. Maar zo hoog is die stem? Wat ho veel hoger dan mijn stem bijvoorbeeld. Hè? Ladies and gentlemen, socialism, what Mr. Speaker. Weet je wel, het zit ja. daar. Maar het gaat om het tempo en de ruimte en de pauzes. Dus als je, als je traag gaat spreken. En het plezier in de macht. Ja, ja. Plezier in de macht, dat is een. Energie, daar kon gewoon niemand omheen. Maar, maar, maar met het tempo is lager gaan spreken. En dat maakt meer indruk. Langzamer gaan spreken. Ja. ja. Want het, dan het, weet je, het, het ik neem lager. de ruimte, ik mag alle ja. tijd hebben, want ik heb de macht. En er zijn dus verschillende soorten van lager. Je hebt zeg maar lager. Ja, dus dat het pitch is, de, de toonhoogte. Maar je hebt ook lager in je lijf. En dan kun je nog best wel hoog spreken. Maar dit klinkt laag. Omdat het een volle klank is. Aha. Snap je en wat dus doe je dat dan? is? Hoe laat je. De klank van je stem wordt gemaakt in je uh, strottenhoofd. Hè? dat zijn klapperende stembanden. Maar de. Uh, het, het basisgeluid of zoiets. Ja. Maar waar het om gaat is hoe je de klankkast gebruikt. Je lijf. Ja. Hm. Dus jij bent de uh, uh, buik van de gitaar. Ja. En daar gaat het om. En hoe groter je die buik van die gitaar laat zijn. Zeg maar hoe kleiner je die laat zijn. Als je alles afknijpt en dichtknijpt, dan krijg je dit geluid. En als je alles openzet, dan krijg je dit geluid. Maar ik heb in deze twee fragmenten heb ik niet gevarieerd in toonhoogte. Dus ze zijn helemaal niet lager, alleen het zit maar, lager in je lijf. Ja. Maar wat, wat wel opmerkelijk is, dat, dat, um, uh, dat een vrouw als Thatcher, als ze hoog mm -hmm. spreekt, dat ze nog steeds macht heeft, terwijl ja. je eigenlijk zou verwachten van nou hoe hoger je praat, hoe um, kwetsbaarder je, je opstelt. Of hoe, ja. hoe makkelijker om ver te werpen je bent. Ja, ja. nou ja, en dat, is, dat ligt ook heel erg aan wat voor melodie je hebt. Zeg maar elk instrument kan in principe hoog en laag. En als je een instrument een mooi laag einde laat maken... dan kan zelfs een dwarsfluit... Indrukwekkend. Hebben. Snap je? Ja, en dus een, een vrouw met een hoge stem kan nog steeds heel beslist zijn. Ja, want je gaf, uh, voordat de uitzending begon... gaf je aan Bettine een voorbeeld van... je kan zeggen... dat vind ik. Maar je kan ook dat zeggen... dat vind ik. Kijk, <laughs> ja. en dan klinkt ja. dat toch iets beslister. Ja, Ik dus vind, vind het gaat dat we en nog dat, even ja. naar een ander fragment moeten oh, gaan luisteren. Oké. Okay. Oh. <laughs> uh, dat naïeve, dat heb ik nooit gehad. Als ik mezelf soms zie op, en als ik me terug zie op filmpjes, dan denk ik: van, goh, ik kan me voorstellen dat mensen denken dat ik een heel naïef type ben. Of, uh, ja, maar ik ben, ik ben echt mensenkennis en ik weet gelijk wanneer het niet goed voelt. En, uh, ja, dat was Duitse groes. Slechter was geluidskwaliteit, maar uh, ja. Ja, Thoutse Kroes blijft in die hoogte, Dat is niet zozeer de hoogte van de klank, maar die zit dus hier, hè, met haar stem. En daar denken mensen dus ook dat ze naïef is, terwijl ze natuurlijk een fantastische zakenvrouw is. Maar ze blijft in de hoogte hangen, het, zit niet, het is niet een lijfelijke stem. Terwijl ze het van en... haar lijf moet hebben. <laughs> nou, ja, dat is ik wel, ja. <laughs> supermodel. Ja, ja. She's, she's wonderful. <laughs> maar, um, uh, en, en ze gebruikt ook geen laagte pieken in haar melodie. Hmm. En dat is uh, uh, beslistheid. Okay. Is dat typisch vrouwelijk, of niet? Um, er is In vrouwelijke melodie heb je hoogtepieken en idealis laagtepieken. pieken. En in mannelijke melodie heb je weinig hoogtepieken en alleen laagtepieken. pieken. Oké, okay. kan, kan, kan een, een stem, door hem een beetje aan te passen, kan dat je zelfvertrouwen vergroten? Oh, ja. Het is, het is nou ja, heel ontroerend vaak uh, uh, als mensen uh, hun lijf bij hun stem betrekken. Hetgeen niet betekent dat je moet gaan persen en gaan knokken. En dat is wat de hele tijd iedereen maar zit te doen van ik ben sterk. Dan denk ik, ik ben helemaal niet sterk. Ik ben opgevokt. Weet je wel, en dat engageert niet en dat straalt niet en dat stroomt nee. niet. Dus het gaat niet over spierkracht, maar over ruimte. Dat is een beetje mijn, mijn uh, evangelie. En ruimte, ja. nee, nee. En Lisbeth, Geef jezelf ruimte, de ruimte. Is, is dat je je lichaam openzet. Een ruimte in je lijf. Ja. Dat je niet je spieren verkrampt. Dat maar, je jezelf niet beschermt tegen eventuele mogelijke invloeden van buitenaf. Nee. Maar dat je open staat. En dus contact kan maken. Ja. En dus over kan komen. Want dat is dan het effect dat het op een ander heeft. Hè, wat jij op een ander ja. hebt. Maar dat, gaat, dat is een hele psychologische ontwikkeling toch? Dat is niet zomaar ja. je stem. Dat nee. gaat meer aan. Moet dit, dan moet je aan, met jezelf helemaal aan de slag toch? Of vind ik dat fout? Ja, maar het is ook heel grappig dat als je iets op een andere manier zegt. Hij zegt: Ik ben Elisabeth Ebbing. Dan ben ik een hele andere fout. Dus ik zeg: Ik ben Elisabeth Ebbing. Ja. Het is gewoon een dus het andere werkt vrouw. Twee kanten op. Natuurlijk, want je voelt het en je hoort het ook. En dan zijn mensen echt helemaal verbaasd. Ho! Ben ik dit? Ja. ja, dat ben je ook. Weet je, het instrument wordt gewoon in zich heel gebruikt. En je denkt, ja, en waarom niet? Hm. Maar, maar sommige mensen vind ik ook heel onnatuurlijk klinken. Die denken van, dat ben jij helemaal niet. Dat gaan ze ook met hun stem, toch? Ja. <laughs> nou ja, bijvoorbeeld, je hebt bijvoorbeeld gewichtheffers, hè? Beren van kerels. Ja. Ik zie zo'n foto van, van allemaal van die, van die kerels in Beieren... die, dat, die dan op zo'n biervest allemaal van die gewicht aan het hebben. Die hebben allemaal enorme stierennekken met aders erin. <lacht> en die mannen hebben allemaal van dit soort stemmetjes. Want het wordt natuurlijk totaal afgekrepen. Ja, ja. Snap je? Klopt helemaal niet met wie ze eigenlijk zijn. We gaan naar nog een voorbeeld luisteren. Nou ja. Ik vind best dat ik af en toe zou, zou mogen zeggen van... Uh, nou, dit vind ik gewoon... Dit... <lacht> Wat voor van dikkie, dit wil ik niet. Ja. Nee, maar ik bedoel, ik zou best wel eens wat. Nou, Jij zegt lachend, maar dat nee, zou je dat wel willen. Nee, ik zou best wel, natuurlijk. En, ik, in, en er zitten nu vast mensen voor de tv die, die heel hard zitten te lachen en zeggen: Nou, hij. hij en me. Maar ik geloof niet dat er heel veel mensen nu voor de tv ja. zitten die denken: Hij, uh, hij zegt dat het niet kan. Want ik. ik vind, dat vind ik gewoon moeilijk. Ik vind het gewoon moeilijk, ja. En ik kan best wel schreeuwen. En als, als, ik, als ik ruzie met kringen heb, kan ik ook wel eens. Maar dat, Yeah. Ja, nou, dat is uh, onmiskenbaar. Uh, een bekende Nederlander met een geknepen yeah. stem. Mark-Marie Huijberg Hij nog een... niet geknepen. Oh, maar die gaat het het juist alleen tevallen. maar de hoogte inleggen. Precies. Dus. Hij, heeft een, hij heeft Eigenlijk is zijn stem helemaal niet zo verschrikkelijk hoog. Al denkt iedereen dat. Maar hij gebruikt een vrouwenmelodie. Ja. Dus hij lijkt... Dit is puur de melodie. Ja. Daar voelt hij zich in thuis. Maar uh, met deze uitleg... moeten we die gewoon neutraal aanhoren of mogen we er ook een oordeel over hebben? Ik bedoel, kan jij gewoon zeggen... die gebruikt zijn stem verkeerd en die gebruikt zijn stem goed? Nou, helemaal niet. Ik vind hoe Marie dat doet... dan denk ik, ja, hij voelt zich daar lekker bij. Dat is hij. En ik vind het, ik vind het uh, uh, heel krachtig... dat hij zich dus niet heeft aangepast... aan hoe je als man moet klinken... maar dat hij heeft bedacht, kijk, dit ben ik. Ja. Zo wil ik klinken. Dit wil ik uitdragen. Hm. En dat vind ik heel authentiek. Dus, en ik hou. Ja, ik, ik ben dan voor authentiek, zeg maar. Hoewel er natuurlijk ook wat voor te zeggen valt om je aan te passen aan je gesprekspartners. Wat vind je van de stem van Henk? Ja, nou, ik vond het wel heel grappig. We, we zaten voordat we hier begonnen samen te praten. En toen was je echt um, een. Um, ja, een prachtige, donkerbruine, volle klank. Ja. En op het moment dat je begon te praten, dacht ik... Wow, je bent meteen helemaal veel meer uh, gefocust. En veel meer uh, en, je, en dan krijg je een beetje zo van... Nou ja, hoe zit dat nou eigenlijk precies? Snap je? Dan krijg je een soort van de wetenschappelijke distantie. En daarmee hou je, als het ware, die... die uh, uh, hier ben ik, weet je wel. Mm -hmm. En ik ben een aardige vent. Dat hou je dan als het ware buiten beeld. En wat vind je? Moet ik dat uh, meer laten zien? Ja, wat dacht je? Nou, <laughs> ja, dat vraag ik. Nee, dat mag jij zelf weten. Het <laughs> nee, we hadden... is wat jij doet, hè? Ja. Het is wat je doet, en dat is je vrije keus. Ja. Dan ga ik niet zeggen of je dat moet doen of niet, Nee, maar hoor. Je, je, uh, je bent natuurlijk Henk van Middelaar... maar je zit hier toch ook in een bepaalde rol. Ja. He, dat, dat en dat is, is niet de rol het... die jij neemt. Precies, en dat, dat is ook... Daarom zeg ik, het is, het is wat jij wilt. En je bent... Um, als, als interviewer heb jij uh, de keuze gemaakt om jezelf uh, uh, als, als beschouwend neer te zetten. Er zijn ook interviewer, interviewers die zich heel geëngageerd opstellen. Hè? Die veel meer, en waarvan iedereen ook weet wat die interviewer vindt. Hè? Wat de mening is. Wat hij voelt. Ja. En dat is bij jou minder zo. Ja, dat ligt waarschijnlijk ook aan het type programma. We zijn hier uh, op zoek ja, naar nee, het denk nee, nee, nee, dat nee, lijkt net of je nu moet verdedigen, maar dat moet nou, je niet. Het is een keuze. Nee, nee, nee, ik probeer, een, ik een, probeer een, mee een, te denken een, in... in wat jij zegt. Dus uh, het is niet een verdediging. Ik probeer mee te denken ja? van, hoe zit dat bij mij? Ja. ja. ja. Maar het is toch ook een kwestie van smaak? Ook. Uh, ik bedoel, Zeker? Ik, ik ken Henk als een oud collega van mij van de RVU. En de eerste keer dat ik Henk hoorde spreken... toen, had ik, toen moest ik, dacht ik meteen, die heeft humor. En dat is voor mij, die klank... Uh, heb ik bepaalde associaties mee? Ja. Misschien van mijn vader ja. of weet ik veel, iemand anders die ik ken. En ik, vond, ik wist meteen: Henk is gewoon, een to die is gewoon tof en daar ja, da da da kan je mee lachen. Maar dat, maar dat was, was mij zo, associatie. Dat was niet zo. Dat was je eerste associatie. met een Nee, maar dat nee, bleek, nee, bleek wel zo te zijn, ja hoor zo grappig sorry Z mogen we ook even ja. vragen wat je van de stem van Masha vindt zullen ja. we dan alle vijfde stemmen maar even ja nee oh, okay. oh nee ja weet je het is, het is heel lastig om uh, als je iemand eigenlijk uh, uh, in best wel spannende omstandigheden uh, voor het eerst ziet om daar dan een, uh, een uh, analyse van te maken hè? maar ik heb het idee er is uh, bij jou is er heel veel mogelijk je bent, uh, de stem zit lekker en de stem, uh, het is een, uh, een uh, gezonde uh, hoogte laagte dus zou Misschien nog iets meer laagte in kunnen, dus iets meer beslistheid. Hm. Dat heeft ook te maken met de manier waarop we hier zitten, zeg maar, met onze kin omhoog, armen op tafel en dan je kin omhoog. Ja, dat, dat, dat blokkeert de diepte natuurlijk ook een beetje. Dus ik zou. Een andere verder... microfoonopstelling moeten we hebben. Na hè? dat we. <laughs> Maar uh, prachtige ja. stem. Nou, nou ja. dankjewel. Ja. Ja. Ja. Um, maar, wat ik maar, wel, wel... Nou, heel eventjes Henk. want ik, Of um, wil, nou, wil je hier nog iets? Want ik wil eigenlijk nou, iets anders nog even aan... Uh, aan mag ASN? ik even deze vraag ja. stellen? Want het slaat hier heel erg mee aan. Jij zei... Uh, in het spannende moment van kennismaken. maken... Zei je, luister je niet zo goed? Of wat zei je dan? Nou, wij hebben eigenlijk nog nauwelijks met elkaar gepraat. Kijk, wij hebben met elkaar gepraat, maar wij eigenlijk nog nauwelijks. Ze ah. zijn alleen maar een beetje heen en weer lopen. Dus ik, maar, ik vind het dan... Daar, ik, daarom zeg ik het. het. is gewoon even een voorbehoud. En ik, mm. Anders lijkt het net alsof nee, ik, maar ik hop, dacht, uh, Weet uh, je wel? Ja. Even een altijd, label gaan plakken. En dat ja. vind ik niet prettig. Nee, maar er wordt altijd gezegd bij een eerste kennismaking... dat je binnen een seconde heb je een oordeel over iemand. Ja. En welke rol speelt de stem daarin? Grote rol. Grote rol. Nou ja, zoals Bettine zegt, hè, die associaties die je daarmee hebt... Hey, je, je, je houdt bijvoorbeeld heel erg van Twentse accent... want je bent ooit eens verliefd geweest op zo'n leuke Twentse jongen. Dus iedereen die je tegenkomt met dat leuke Twentse accent... die denkt, hé, hey, dat is er weer één. Yes! <laughs> Terwijl andere mensen hebben daar misschien hele andere associaties mee. Maar dat gaat meteen. Ja. Ja. Maar wat mij zo uh, um, frappeert eigenlijk altijd... is als je iemand alleen maar kent van de telefoon... Ja. daar kun je... Nou, je, ik, je kan echt verliefd worden op een stem ja. die je alleen ja. maar kent van ja. de telefoon. Ja. En als je iemand ja. dan daarnaar ziet, dan denk je... Nou, nou, niks, hè? Bijna nooit, nee. Ja. <laughs> Andersom ook, hè? Ja. Dat heb je bij ja. de Voice of Holland zo vaak. Dat is allemaal spijt. <laughs> dat <laughs> ze zo'n lachen. Okay. Dan staan er prachtige meiden, echt met zinke stemmetjes. En dan reageren ze op die stem en dan draaien ze zich om. Dan denk denken ze, shit, dit is een hele leuke. Ja, nou ja. Um, ja er is een, een onderzoekje. Er is denk ik, vast meer onderzoek naar gedaan. Maar er is er eentje dat ik toevallig ken. Um, dat inderdaad aan mannen met lage stemmen... Uh, uh, meer spieren, meer borsthaar en, en uh, ik geloof ook meer, m, nou misschien ook zelfs nog wel meer intelligentie toeschrijft. Dus je, je um, uh, er zijn heel duidelijk aan een stem kleven associaties. Ja? Ja. Die uh, in dat onderzoek niet... Um, er was, er was geen correlatie gevonden tussen uh, stem en borsthaar. Nee, want anders moeten Marco en ik even ons uh, hemd uitkijken. <laughs> ja, maar, het is wel zo, dat er is dan onderzoek bij natuurvolken gedaan... dat mannen met lage stemmen hebben meer kinderen. Dus lage stemmen worden dan uh, bepaald door meer testosteron. En vrouwen die kinderen willen, die zoeken zo weten dat. Moeten die dan ook heel hoog gaan praten? Ook. Vrouwen die uh, ovuleren uh, worden, praten hoger. En als vrouwen dan een nest hebben... dan prefereren ze weer mannen met wat hogere stemmen. Want die zijn dan natuurlijk wat beter om de boel te onderhouden. Joh, weet je? Ho, ho, ho, je, ho. Kunt, je kunt daar van alles... En het zijn van die onderzoeken nee, mee, dat Elizabeth. ik ook denk, ja, het klinkt zo lekker. Maar... Elisabeth, waarom zijn mannen met een hogere stem beter uh, om de boel te onderhouden? Beter? E e oh, ja. dat ze minder uh, testosteron hebben en dus minder uh, rondkateren. En meer uh, huiselijk van, uh, zijn. Valt hier ook nog wat voor mij? Ja. Nee, meer ja. gewoon meer, beter, beter voor huis en haard zorgen. Hmm. Waarom is het eigenlijk zo dat mensen als maar ze tegen ook. kinderen praten... dan altijd ook heel hoog gaan praten? Oh ja, dat is, je imiteert je gesprekspartner. Okay. Je, je probeert je gesprekspartner zoveel mogelijk op eenzelfde niveau te bereiken. Maar het gebeurt ook vaak bij uh, oudere mensen, bejaarden ja. en zo. Okay. Ja, maar, ja. maar is dat niet eigenlijk... Ja. Lisbeth, is dat eigenlijk niet enorm uh, betuttelend ja. om zo te gaan praten? Om Hij heeft een bejaarde tegen een bejaarde. Of, uh, zeg het antwoord in twee seconden, want ik, we gaan afkorten. Ja, nou, ja, mensen doen verschrikkelijke dingen met bejaarden. Daar wil oh, ik niet verantwoordelijk okay. voor zijn. Nou, tot zover Pavlov. Bettine Vriesekoop, Marco van Bommel en Elisabeth Ebbing... en Marijn van der Meer, hartelijk dank voor jullie bijdrage aan ons programma. Luisteraar, wilt u reageren? Mail dan even naar pavlovradio@ntr. en het boek van Elisabeth M. Bink heet... Ik hoor het aan je stem. Uitgegeven bij Nieuw Amsterdam. Straks langs de lijn. Wij zijn de volgende week weer. Fijne avond. Dag. NTR. Informatie, educatie en cultuur. Ingereden op de demonstranten. 26 doden en honderden gewonden vielen er in het ernstigste incident sinds de verdrijving van de Egyptische president Mubarak. Zijn hele auto gaat eraan. Ze staan hem beneden daar te slaan. De militaire hoge raad, die Egypte sinds Mubarak's vertrek regeert, probeert haar positie te verstevigen en heeft al 12.000 burgers voor militaire rechtbanken gedaagd. Kun je, je iets voorstellen bij wat het is in de gevangenis te zitten? Ik wil mezelf niet bangen. Of ongeruchter maken dan nodig is. De Arabische Herfst. Morgenavond in Bureau Buitenland. Egypte's Unfinished Business. Tussen 7 en 8 uur. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Stel, u ontvangt bijvoorbeeld een AOW-pensioen, kinderbijslag of een nabestaande uitkering van de sociale verzekeringsbank en er verandert iets in uw persoonlijke situatie.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 10 dagen gratis Eredivisie live voor iedereen met digitale TV. Ga naar Eredivisie live.nl/10daagse en je hebt het. Willem bij IwS Groeneveld krijg je nu tot 200 euro korting op een multifocale bril. Oh, Oké. Okay, ja. En als je niet aan de glazen kunt wennen, mag je ze gratis omruilen. Tot 200 euro korting op een multifocale bril. Dat zie je alleen bij IwS Groeneveld. Ook dit jaar weer door het publiek verkozen tot beste optiekketen. Oh, dat is niet mislukt. Kijk dit weekend onder andere naar Ajax Feyenoord, Groningen Twente en Vitesse PSV. Ga naar erdivisielife.nl/10 Daagse en je hebt het. Dit is Radio 1.